Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Esther Ouwehand blijft toch de nummer 1 van de Partij voor de Dieren. Er was veel gedoe over de afgelopen dagen. Het bestuur van de partij wilde niet met haar verder als lijsttrekker. Maar het leidde tot een hoop kritiek. En nu heeft het bestuur besloten op te stappen. Zegt mijn collega Lars Geerts in Den Haag. Het bestuur heeft blijkbaar besloten dat het niet verder kan, nu in de afgelopen dagen commotie is ontstaan over het feit dat dat bestuur had besloten om Esther Ouwehand niet voor te dragen als partijleider, als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen. Dat pikte een heel groot deel van de leden en ook een deel van de fractie niet. En nu gaan ze dus weg en zetten ze Esther Ouwehand toch bovenaan de lijst voor de verkiezingen. Oekraïne gaat de goede kant op als het gaat om toetreding tot de EU, zei de voorzitter van Europa vandaag in een toespraak. In juni vorig jaar werd het land al kandidaat lid. Alle 27 landen stemden daartoe mee in. Om echt lid te worden is nog wel werk nodig, zegt de voorzitter. Zoals corruptie aanpakken en het beschermen van mensen die in de minderheid zijn. De minuut stilte voor voetbalwedstrijden komend weekend... is ook als eerbetoon aan de slachtoffers van de overstromingen en het noodweer in Libië. Eerder werd bekend dat bij alle eredivisiewedstrijden voor vrouwen en mannen... en de keukenkampioendivisie een minuut voor de slachtoffers in Marokko zal zijn. Maar die zal nu dus om beide rampen... Draaien. En ben je een diehard Swifty en nog op zoek naar een baan? Dan moet je naar Amerika verhuizen. Want daar zoekt een krant naar een journalist die alleen maar verslag doet over Taylor Swift... Deze fan is enthousiast. Laat ze weten op TikTok. Consider this my application for the job. I just think that if you're looking for someone that gets the Taylor Swift fan community, that's already doing this work, covering all of the career moves and projects of Taylor Swift, like I'm already on the beat. I already got the audience. I'm already in the game. So. USA Today zegt dat het om een serieuze vacature gaat en dat ze zo'n verslaggever nodig hebben om het belang van haar muziek over de hele wereld vast te leggen. Als je de job krijgt, wordt van je verwacht dat je video's gaat maken en je krijgt een column in de krant. Het weer, af en toe een zonnetje, 18 tot 21 graden. Morgen wat wolken, maar ook dan zon, droog en 20 tot 22 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijgt je als het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke hap gezelligheid en servicecombineerd? Precies, rabbel. Onze lunchroom en reiscafé op de louis david 1...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 Welkom terug voor het tweede uur Lunchroom op ZFM en met twee gasten. Nou, zoals ik u net al verteld heb, we hebben twee gasten in de studio. Welkom in mijn studio. Ik kan u even voorstellen wie jullie zijn. Miguel Alvines. Ja. Lid, lid ja. van het koor. Ja. van De beachpopzingers in Zandvoort. Ja. ja. Tevens van deze club. Kijk, dat bedoel ik. En uh, we hebben een alt meegenomen. Een alt meegenomen. Wat is ja. je naam? Mijn naam is Inge Paap. Ja. En, nou, ja Zoals gezegd. Nou, hartstikke welkom ja, We gaan het hebben over de beatpopzingers Want jullie hebben een jubileum van het weekend. Ja, zeker? Um, ik heb al net al verteld hoe het Singers ontstaan is. En de vraag is, weten jullie wat het eerste liedje was wat erin gestudeerd werd? Dat is al heel lang geleden. He, want toen waren jullie ja. waarschijnlijk geen lid nog, dat tot... nog. lang. Nee, nee, nee. Het is, nou. het is wel ter oren gekomen. Ja. Dat was een uh, yesterday. Ja. Maar, maar niet de Beatles yesterday. Nee, nee. dat was een, Ik heb hem geluisterd. Ja? En die wil je niet horen. Nee, oké. Okay. Nee, ik weet ook niet. <laughs> maar eh. ja, dat dus komt omdat wij er toen nog niet bij waren. Nee, natuurlijk. Da, da, da, ja. Daar ja. komt het ja. door. Dat is niet door. mooi gezongen ook. Ja. Maar we gaan uh, denk ik eventjes naar de originele Yesterday luisteren. Dat is ietsje beter denk ik. Dat is een goed ik. idee. Prima. Prima. Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay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 Ja, dat was de grijze oudheid. <laughs> dat was heel lang geleden. Uh, weten jullie ook de eerste pianist? Nou, dat was, uh, heb ik gehoord natuurlijk, ja. want ik was er nog lang niet bij. Er was uh, een, een beroemde pianist uh, van uh, drukwerk in ja. uh, Edwin Gistels. Ja. Uh, persoonlijk ken ik hem niet, maar uh, het was wel een hele goeie, denk ja. ik. Uh, hebben Arno eigenlijk ook nog een tijd uh, piano gespeeld? Of hebben jullie altijd een pianist gehad? We hebben altijd pianisten gehad. Ja. Alleen als de pianist zelf niet kon of absent was of ziek was... dan probeerde Arno zoveel mogelijk uh, ja. in te vallen... Ja. En die speelt ook een aardig ideltje weg. Ja, en die zeggen. kan aardig spelen, hè, inderdaad. Ah, de repetities zijn altijd heel gezellig. Zeker weten. Ja. <laughs> dat ja. zeker. En uh, wie maakt tegenwoordig uh, de arrangementen? Wie doet dat? Dat is allemaal Arno's werk. En die bewerkt het ook? Ja, ook bewerkt voor... ze. Of hij moet toevallig eens een keer tegen een bewerkt arrangement aanlopen. Ja. Maar nagenoeg alles wat wij zingen is bewerkt door Arno. Ja, knap ja. hoor. D dat ja, vind ik heel knap. Heel knap. Ja, dat vind ik ook. Ik wil doorgaan met een liedje, want uh, dat, daar zijn we eigenlijk voor. Hè? Ja. En ik vond het een hele mooie, eigenlijk Close to You. Dat vond ik een hele mooie, van de carpenters. Als je het wil doen, tenminste. Even kijken. Er zit een heel stuk voor wat niks is. Dat is dan wel heel moeilijk. <laughs>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 Decided to agree Nou, en dan zijn er natuurlijk ook nog leuke dingen gebeurd met, met het koor. Zo zijn er ook een paar anekdotes. En eigenlijk willen we er met eentje beginnen. Wie wil dat vertellen? Nou ja, eh, dat wil ik wel vertellen. Ook, dat was natuurlijk al wel een poosje weer geleden. Uh, dat had Annette en uh, Arno uh, getrouwd zijn in 2004. En dan... Ja, dan uh, wordt er uh, gezongen door het koor. Dat, dat gebeurt vaker bij filmpjes. Dat denk en partijen. ik wel, hè? Ja. Uh, maar zo ook toen. En uh, toen werd er in een nonnenkostuum uh, gezongen. En uh, onder andere met uh, de, het lied I Will Follow Him. Ja, dat nou die zo. gaan we dan even draaien. Waarom niet I Will Follow ja. Her? Maar okay. Nee, nee, nee. nee. <laughs> dat deelt erzijde. Ja, normaal is dat zo, maar deze keer niet. <laughs> ik weet ook niet we of We zullen normaal... navragen hoe het nu zit. Ja, dat eigenlijk. is goed. Dat gaan we vrijdag doen. En weer een stukje wit aan de voorkant. Yeah. I will Maar dat zal dat toen ook wel voor het koor geweest zijn, denk ik. <laughs> we zijn aangeland bij 2005. Uh, en 2005 gebeurde er ook iets in Amsterdam. Dat weten jullie eigenlijk ook. Dat heb je ook niet meegedaan waarschijnlijk. Nee. Nee. nee. nee. Nou, in 2005 deed het, koor, het, koor, het uh, koor mee met Korendag in Paradiso in Amsterdam. En ze moesten er in een heel klein zaaltje optreden. Er was zelfs een, uh, een lid dat uh, flauwgevallen was in dat koortje. En toen zeiden een paar korenleden tegen hem aan, dat kunnen wij beter. Ja. En daarop volgend jaar werd Korendag geboren. Nou, Korendag, heb jij Korendag meegemaakt? Ik heb een aantal Korendagen meegemaakt. Dat was ja. altijd wel al een feest. De, de was laatste dat, vier, vijf zo'n beetje. Ja. En dat was uh, een beetje stressen voordat het begon. Ja. <laughs> en op de dag zelf was het uh, heel erg druk. Ja. De avond ervoor uh, was je nog bezig met toneelopbouw. Ja. De kerk in orde brengen, het jeugdhuis in orde brengen. Ja. En uiteraard ook oefenen voor je ja. liedjes die je zelf ja. ging zingen. Ja. En, en dan het afbreken. Dat was ook altijd hectisch. Hè? Dat afbreken dus ik... was zo hectisch dat het moest dezelfde avond nog gebeuren. Ja. Want de volgende dag was er gewoon weer een kerkdienst. Ja, precies. Ja, ik kon me dat, heel... ik kom me dat nog aan herinneren. het soldertje de... boven? Ja, er moest gehesen worden ja, naar boven toe. Ja, het allemaal naar boven worden. Ja, alles werd naar boven gehesen. gingen naar het Rode Kruishuis in Noord. Dat is ook nog met een aanhanger worden. Ja, Het is toch wel jammer dat dat eigenlijk niet meer doorgaat. ja. Het ja, is ja. toch wel een gemist. het is een enorme organisatie. Ja, jij ja. weet er alles eigenlijk <laughs> van, hè. Dan ja. hebben we het straks, we hebben gekeken, dan ja. hebben we straks ja. nog over. Ja. <laughs> Goed, we gaan door met een iets moderner. En dat is Dance Monkey. En weer een stuk niks. Wat dat betreft schijnt het normaal te wijzen bij zo'n liedje. Hij komt er Shai gezelligheid in de studio op het moment. <laughs> kan je nog iets vertellen? Want volgens mij hebben ze ook een keer uh, auditie gedaan bij Henny ja, Huisman. En dat ja. was in 2008, dus we komen al langzaam deze tijd op. Ja, nou, het gaat <laughs> op. Nou, ze bestonden uh, vijf jaar, meen ik. En uh, toen zijn ze ja, naar auditie geweest bij Henny Huisman. Dat was toen uh, ja, met de bus met z'n allen. Nou, dat is dan wel een grote uh, zangfeest geweest. Dat ja, gaat wel, hè? Ja. <laughs> En, uh, maar goed, ze, ze hebben hun best gedaan, maar ik dacht toch niet dat het een uh, succes nee, was. Nee, ze hadden geen schijnvakantie. <laughs> maar ik denk dat de lol er niet minder om is. En daar gaat het om. En ja, de lol gaat het om. Ja, ja, goed, we zeker. gaan uh, weer door met een iets modernere: dat is een, een, een soort verzoekplaat, is het? En dat is Zombie van de Cranberries. Nou, daar is er nog eentje aangeschoven. Gezellig, rood dat je er ook bent. Ja, we zijn de meningen verdeeld. Nee, nee wij niet. Wij van... zijn, ah, bij... okay. Onze mening is dat niet. Ja. Dat ja. kan ik je nu al vertellen. Dank je wel, Al. Ja. <laughs> ja, we zijn aangekomen bij de coronatijd. Hoe zijn, uh... dat kan ik beter aan de penningmeester vragen... Hoe zijn we de coronatijd doorgekomen? Financieel en het aantal leden en... en... Financieel kan ik natuurlijk als penningmeester wel vertellen. Uh, ja. Dat was een... Uh... Een, een grote aderlating. Dat kan me voorstellen. Want, uh, bepaalde betalingen gaan gewoon door. Ja. En uh, ja, er, er kwam niks binnen. Want we hebben gewoon afgesproken... zolang we niet zingen, hoeven we ook geen contributie ja. te betalen. Want het jeugdhuis werd niet gebruikt en weet, weet ik het allemaal wat nog. Maar in ieder geval uh, hebben we dus best wel wat uh, moeten inleveren qua centen. Maar ook qua uh, zingen. Ja. We moesten daarna eigenlijk best weer een beetje opnieuw beginnen. Ja. Want we hebben toch wel gauw een 2, twee, 2,5 jaar in, in totaliteit stilgestaan ja. wat zingen betreft. Ja, en als je in totaliteit in, in Zandvoort kijkt, zijn er toch aardig wat koren eigenlijk opgeheven daardoor. Hè? En uh, onze vriendenclub is gewoon blijven bestaan. Ja, ja. ja. We, zijn, we zijn door de coronatijd gewoon één lid maar kwijtgeraakt, dus dat valt dat, wel mee. Dat valt mee, ja. En dat is net aan, er zijn er weer een paar bijgekomen. Er zijn er weer bijgekomen, dus, dus uh, we zitten is. weer op een dertigtal. Uh, nou, dat, dat is, is een, hartstikke mooi. Ja. Leuk, mooi aantal. Want, ja. Maar dat kan altijd bij. Ja, kan altijd bij. Ja. We, we, we hebben maar vier bassen. Ja. Waarvan uh, er twee in de studio zitten nu? Er zitten er nee. twee in de studio. <laughs> maar dat, daar mag best wel een beetje ondersteuning ja. hebben. Ja, nou, ja, het is crème de la crème, hè, de bassen. Dus, uh, <laughs> ja, de, die zijn het allerbelangrijkste, toch? Ja. Is en er een, die? een paar nee, solkanen is erbij is dan... zou ook niet misstaan. Maar goed, in totaal... Als je wilt zingen, of je nou als bas, tenor of uh, sopraan bent, je bent ja. altijd welkom bij ons. Nou, hartstikke goed. Zeker. We gaan weer door met muziek, de Boontjeurenetsen, en dan gaan we straks beginnen over het fantastische optreden van aankomend weekend. Dat. Oké. Okay. Okay. Mooi. En daar is dan weer een stukje. Ja. ja. The toys are wild, well, and school's out early, and soon we we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bull crackles, and the captain tackles with the problems of my house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons, what reason do you need to die? We ...zijn aangeland bij het optreden in de Krocht. Ja. Wanneer is het grote nou, dus spektakel? spektakel. En hoe laat begint het? Ja. Vertel. Nou, het, het spektakel is al aanstaande zaterdag. Ja. 10 16 september dus. En de zaal gaat open om uh, half acht. En om uh, acht uur zijn we van plan om uh, flink te beginnen. Ja. <laughs> en kaartjes... Zijn er nog kaartjes? Er zijn nog zeker kaartjes. Er zijn nog zeker kaartjes. Ja, Wat ja, kosten zijn... ze en waar kunnen ze ze kopen? Ze zijn slechts 10 euro. Daar ja. krijg je ook nog een drankje voor. Dus ja. dan uh, valt het al helemaal mee. En uh, ze zijn te koop bij alle leden. Zijn ja. ze in principe te koop. En bij de Bruna, ja. dus op de kroeg, zijn ze ook te koop. Ja, en aan de deur zeker ook ja. nog. Uh, dan uh, zitten we ook nog klaar. Voor ja. ieder die zich uh, bedenkt, dacht: Oh, dat wil ik toch niet missen. Ja, En uh, hoe ziet het eruit, de avond? Vertel eens. Je zegt, het is een avondvullend programma. Maar hoe ziet het er precies uit? Kun je iets van zeggen? Jawel. We hebben, nou ja... Een uh, toneel met een koor. Een toneel en met een koor. <laughs> en hebben we hebben ook een heuse band. En dat is wel heel erg leuk. We hebben echt een uh, ja. band erbij. De Jack ja. of All Trades. En uh, ja, die, uh, die begeleiden ons deels. We dus zingen ja. deels samen met de band. We beginnen ook uh, met de band. Ja. En... Uh, Volgens zal ook de band een aantal nummers zelf doen. Er zitten pauze in, iedereen gezellig even uh, En als de band niet speelt, wie speelt er dan bij jullie? Jullie hebben. Ons, een, ja. Ja. ja, onze pianisten. Onze pianisten en. Angelina Sjoek. Ja. En op de drums Thomas Kuilenberg. Ja. En helaas hebben we momenteel uh, geen gitarist, want die hadden we normaal er ook bij. Ja. maar die is uh, pas geleden de papa geworden. <laughs> ja, dus die hebben andere dingen te dus doen. Het veel te druk met de beste schone lijnen. Ja. Ja. Ja. En, en uh, hoeveel liedjes laten jullie on, ongeveer te horen? Ja, het is ja. avondvullend. Hoeveel Een stuk... Avondvullend, uh, acht voor de pauze en acht na de pauze. Acht na de pauze. Ja. En de rest wordt opgevuld door de band. Okay. Ook voor de pauze en ook na de pauze. Nou. Hartstikke leuk. En dan samen, dus, uh. ja. Ja, ik wil doorgaan met een heel mooi liedje waar Ro wat over te vertellen heeft. En dat is Lef. Oh, Lef, ja, Lef, Lef. Heel mooi. Lef, Lef illega illegaal op. nummer hè, Denkroom. Um, toen wij dat ooit op een optreden zongen, zat er een kennis van Karin Bloemen in de zaal. Die heeft dat opgenomen. Ja. Um, daar, daar werden sommigen wat nerveus van, want het is eigenlijk een beetje illegaal, maar... Dat even tezijde, die heeft dat doorgestuurd naar Karin Bloemen met de mededeling. Kijk, zo kan het ook. Ja. En Karin Bloemen schijnt teruggeëpt te hebben. Ja, dat is best mooi. Nou, dan gaan, ja, dan gaan we nu naar Karin Bloemen luisteren. Want die had jij nog niet gehoord, hè, geloof ik. Ik heb, hem, ik heb het origineel nooit gehoord, nee. Oh. Nee. Oh. nee. Nou, oh. nee. nou nee. ga hem nu horen. Nou. Nee? Hij jong en slim en had verstand van zaken. Oogste bijval op de beurs en in de kroeg. Iedereen wist, deze jongen gaat het maken. Het beste was voor hem niet goed genoeg. Maar steeds vaker werd hij bang en zwetend wakker. Het gebral van vrienden ging hem tegenstaan. Op een mooie lentedag nam hij opgewekt ontslag. Kocht een zeilboot om de wereld rond te gaan. je door of gooi je rigoureus, je bestaan over hoop, weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat, om te beseffen dat het zo niet gaat. Rijk niet naar de hemel, maar haal hem naar Van haar ouders moest ze zeker gaan studeren. En toen ze arts was, dacht ze: ik word zangeres. Ze schreef haar eigen lied, een grote hit, dat werd het niet. Maar voor haar was het een ongekend succes.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 Geef niet op, je kunt het wel als je je best maar doet. Dan maar doodsbang om te falen, maar die een stuk mooier, Hans. Wat vind jij mooier? Ja hoor, ja. dat is van ons echt, als je, als je het goed wil horen, dan moet je zaterdag even komen. Ja. Dat is nou, beter, hè? Ik is van de favorieten, hoor. Ja, ja. ja, ja. Ik, ik vond het altijd een van de mooiste liedjes om te zingen, Zing moet ik eerlijk zeggen. Ja, voor jou, misschien. is jij, ja. jij nee, niet. Nee, nee, dit nee. is niet mijn favoriet, maar ik we, we nou zingen nou het even. wel. Wat is jouw favoriet dan? Ik heb niet echt een favoriet. Heb je niet? Nee, nee, ik, ik hou wat van de snellere nummers. Ja. En als die een beetje laag zijn, dan vind ik het helemaal geweldig. Ja. Sharks vind ik wel. Uh, ja. Ja, ja. ja, maar dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk een beetje. Het, uh, voor de bassen is vaak te hoog, vind ik zelf. Sharks? Nee, de liedjes. Ja, maar als jij wordt wat ouder. Uh, ja, dat is het <lacht> probleem. Dank, oh, dan dank, ja. nou, dank je wel. Dank je Nee, maar dat het. Uh, <lacht> Ja, daar, hij heeft de neiging om het ja. gewoon wat hoger ja. uh, uh, te arrangeren. Persoonlijk vind ik dat niet zo heel erg. En ik geloof dat het ook geen kwaad kan. Dat als je het niet haalt, dan zakje je gewoon op tafel. Ga je gewoon op nee. Het <lacht> Is niet nieuw. Nee. Maar, ik wil nog even over het organiseren van zoiets hebben. Ik, ik, je, hebt bij, je hebt bij het, het comité gezeten, nou, Organisatiecomité, zit je dan. nog <lacht> Maar ver, vertel eens, dat is een hele hoop werk. Ja, ja, het is een hoop werk. Je moet wel van het begin af aan alles in de gaten houden. Van, ja. Oh, ja, je moet niks vergeten. Je moet zorgen dat het natuurlijk een zaal is. En dat een repertoire is. En dat iedereen ja, gaat doen wat er moet gebeuren. Je moet aankleding gaan regelen. Je moet kaart verkopen. We hebben een advertentie moeten ontwerpen. Ook nog nooit gedaan. En een een, ja. Folder, een poster. Uh, ja, al dat soort dingen. En hoeveel mensen bestaan uit comité uh, we waren gestart met vier. We zijn nu met drie. Dat gaat prima, want we krijgen natuurlijk best wel ondersteuning... Uh, van ja. anderen als het ja. nodig is van het bestuur. En, uh, maar we doen ja, met grotendeels met z'n drieën nu even. Ja. En dan gaat het eigenlijk... Uh, prima. En maak weer een soort playlist wat je moet doen. Wat, wat, wat een to-do-list, zeg maar. Ja, wat, we hebben gewoon wel regelmatig een vergadering gepland. En dan weer even terughalen wat, ja. he, wat er moest gebeuren. Of iedereen even heeft besproken met degene die... Daar ook in iets in moest doen. Van ja. nou, hoe loopt het? Gaat het goed? Heb je nog hulp nodig? Nou, ja. En dan, ja, dan ga je steeds verder. Wat ja. kost het? En wanneer zijn jullie. Je kunnen we nog een keer uh, langs? Wanneer zijn jullie ermee begonnen met het organiseren? Ik denk dat je toch aardig tijd van tevoren Ik dat moet dat gaan plannen. Ik denk in uh, maart toch echt wel ja maar denk ik ja. al wel want je ja. moet ten eerste de krocht moet je bespreken ja. Ja. en je zit met je dirigent waar daar moet je dingen mee bespreken wat ja. gaan we doen ja en je moet inderdaad oh, spreken nee. dat de koorleden ook wel kunnen want nee, we dat is je wel je heel fijn als bijna iedereen en je er pianist is. en je drummer die moeten ook kunnen ja. natuurlijk ja. ja dat natuurlijk wel ja. dus het is uh, hangt van en wat een heel wil je af... eigenlijk want daar begint het mee ja. hè? Uh, ga je een concert doen ga je iets anders doen uh, ja ja. Dan ga ik daar nog mensen bij uitnodigen? Nou ja, goed, dat is uiteindelijk de band geworden. Ja, maar het en is, de is de band, werkelijk geweldig om daar samen te Ja, dat in, uh, is de band van Arno, geloof ja, ik. Hè? Ja, ja, die hebben leuk. al een keer in, in, de, in de, ja. de kerk ook opgetreden. Ja, toen hadden ze meer, het was een heel kleine, het uh, ja, ja, was een iets andere samenstelling, ja. maar praktisch gelijk. Ja, en, en jullie was, hebben uh, al Beatles mee. Nummers, en nu zingen ze wat meer uh, ja. rocknummers. Jullie dus hebben er al mee geoefend? Ja. En dat was wel een heel uh, een happening. Ja, dat Geweldig. Zo, dat is ja. zo fijn zingen. Is dat vrijdag ook weer of niet? Ze bent er dan ook? Nee, vrijdag niet, maar zaterdag... Ja, ja dat ja, begrijp ja. ik. Nee. nee, vrijdag niet. Oh, vrijdag zijn ze nee, niet. Nee. Nee. Oh, dat is wel jammer, dan maak ik het niet mee. Dan nee. ah, ja. denk ik als we een zombie inzetten in de kerk... dat dan de ramen eruit springen. Dat is wel iets om, om, om mee te moeten ja. doen. Ja, het is echt, ja, echt ja, het overweldigend. Is, we nodigen toch eigenlijk heel snel handwoord vanuit. Kom maar eventjes. ja. Oh, Dat maar, we, ja, ja. Ja. we gaan weer door met een liedje: Last Train Home. If you wanna use me, then you gotta use me too We zijn er weer begonnen. Ja. We gaan het even hebben over de repetitieruimte. Ja? Ja? Iedereen ja. kijkt me vragend aan. Wat ja. is er weer ja. een repetitieruimte? Nou, ja. Wat je ja. met ja, zo, jij wel En wanneer repeteren jullie? Vertel dat u even. Wie wil dat doen? Dat is wel heel belangrijk om ja. te weten. Ja. Iedere vrijdagavond, ja. buiten de schoolvakanties om, uiteraard. Oefenen wij in het jeugdhuis, zoals dat gebouwtje heet. En dat ja. staat achter de kerk op het kerkplein 1 in ja. Zandvoort. Op vrijdagavond van 8 tot 10. Tot 10. We hebben een pauze. Om het genot van een kopje koffie of een kopje thee. En een koekje erbij. Oefenen we daar. En het is altijd een hele gezellige bende. Ja. Maar er wordt wel gezongen. En er wordt ook goed gezongen. Want dat kunnen we dus aanstaande zaterdag horen in de Krocht. Ja. Dat we dat goed leren van Arno. Dus kom allemaal. Ja. ja. ja. ja. En hebben we nog een oproep? Ja, wij zitten verlegen om bassen. Bassen, bassen. iedereen die een beetje lage stem heeft en die denkt dat hij kan zingen, kom alsjeblieft langs. En een beetje brommen mag wel. Uh, ja, niet te veel brommen. Een beetje zingen is wel prettig. Maar nou, anders kunnen ze altijd nog op zangles. Ja, dat, dat kan altijd. Ja, dat, dat is uh, individueel en in ieder voor zich. Maar uh, nee, er mag wat meer power uit de bus ja. komen. Ja, want we zijn er eigenlijk maar met z'n vieren, dus ja. dat is niet echt veel. Nee. Nee. nee, nou tel ik voor twee. Dat is waar. Dus dan zijn we met de vijf. En ik door drie, dus dan zijn we al met ja. de vijf. Dus dan schiet oh, dus het op. Dan lekker op. Dan mogen alle andere mensen die van zingen halen ook komen. Ja, zien, toch wel. Ja. Het ook niet. Ja. Heel niet goed specifiek zingen, alleen de basstem, ja. Uiteraard is bas welkom. Ja. Ja. Maar als ze zin hebben om te zingen en ze hebben een Bassem, kom eventjes. Zaterdag ja. luisteren? Ja. Dan zie je ook meteen de rest van de bassen. En als de bas niet lukt, dan stuur ik je gewoon door naar de tenoren. Ja, en, ja. Al, en anders naar de soprano. wel ja, dat ja. ja, ja. <laughs> ja, is toch nog wel een plek, ja. Dus. Goed, we gaan naar een favorietje van Ro luisteren. Sharks. Ja. Ja.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 Ja, dan hebben we, het is zo wat einde, dus ik ga aan mijn gasten vragen, hebben jullie nog wat te vertellen? So hebben jullie nog wat nieuws? Ja, we zoeken Bas <laughs> Ja, dat ja. is niet nieuws. We zoeken iedereen, we iedereen die gewoon wil, wil zingen. Iedereen leuk kan zingen, zin heeft in zingen en in gezelligheid. En die gezellig ja. ja. is, ook wel belangrijk. ja. ja. En toch, nog goed, en, ja? toch, en toch nog steeds een oproep voor zaterdag. Ja, voor Zuis, Van zaterdag. zaterdag ja, ja. naar de kroch, want ja, anders ga je echt iets kan missen, hoor. mis, hoor. Dat je niet missen. Nee, dat kan je niet missen. Nee, nee, nee, zondag. Ja, zonde. nou, ik wil jullie in ieder geval bedanken... dat jullie de moeite hebben genomen of even in de studio te komen. Graag gedaan. Ik wens jullie zaterdag heel veel succes. En heel veel plezier, hè, want ja, dat hoog, is het hoog, al. Ja, ja. ja dankjewel. dat gaat lukken. Ja, dat, dat dank je wel. Dat is een... <laughs> dat wordt, <laughs> ja, ik kan er zelf helaas niet bij zijn. Nee. Ja, er zijn wel eens dingen die ook voorgaan. Daar kun je niks aan doen. Dus, maar ik wens jullie in ieder geval heel veel succes. Dank je wel. En dat wel. gaat zeker lukken. Dank en bedankt je. dat jullie er waren. Ja, geen probleem. Mijn oh mijn, oe, ik heb pijn. Al oh, zo'n pijn tot over mijn ogen is op jou.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 Dat over mijn oren smoor verliefd op jou. ik oh, voel me rot, ik ga kapot. Ik lijk wel zacht over mijn oren smoor verliefd op jou. Veel te vrij, wat moet ik met een meisje zoals jij? Veel te vrij, je hebt niemand nodig dat over zijn oren smoor ver. Oh.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 Dit was weer het einde van Lunchroom op deze woensdag. Vraag tot volgende week. Dan ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte, zelfde plaat. Tot volgende week en blijf gezond.